De politie in Koeweit heeft een demonstratie tegen aanpassing van de kieswet hardhandig neergeslagen. Volgens getuigen raakten zeker 100 mensen gewond en werden tientallen arrestaties verricht. In Koeweit woedt al jaren machtsstrijd tussen de Emir en het parlement. Twee weken geleden ontbond de Emir het parlement voor de zesde keer in ruim zes jaar tijd. Ook kondigde hij in de kieswet aanpassingen aan die volgens tegenstanders ondemocratisch zijn. Uit protest tegen de maatregelen gingen gisteravond tienduizenden mensen in Koeweit stad de straat op.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 Ah en weer bij verkeersinformatie. Nog altijd heeft het verkeer een groot deel van het land last van de mist. Behalve in de provincies Groningen en in het zuidoosten van het land. Daar is het zicht beduidend beter dan 200 meter. Door de mist zijn een aantal spitsstroken dicht. De A9, de A13 en de A27. Het is een drukke spits geworden. Bijna 200 kilometer file. Allereerst het goede nieuws. De A16 vanaf Rotterdam naar Breda. Daar zijn bij de Drecht-tunnel alle tunnelbuizen naar het zuiden weer open. En beginnen de files nu snel op te lossen. Opvallende zaken spelen wel op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Gelder, Mals en Eveningen over ruim 13 kilometer. En op de A2 vanaf Den Bosch naar Eindhoven... de nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Vught en Boksel 10. Op de A4, naar Amsterdam, ook daar gebeurt een ongeluk... voor knooppunt Nieuwe staat 8 kilometer. En op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam... 9 kilometer bij Rotterdam-Ijsselmonden. Daar zijn twee rijstroken dicht. A28, Hogeveen richting Zwolle, een aanrijding bij Staphorst. De file begint bij de wijk, die is 6 kilometer lang. De linker rijstrok is dicht...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 Goedemorgen, Philips komt vanochtend met cijfers die beter zijn dan verwacht. Spreken straks de Philips-topman Frans van Houten. En het college van BNW van Roermond praat vandaag... vanochtend zelfs over de toekomst van de wethouder en VVD-prominent Jos van Rij. We bellen zomaar even met de vicevoorzitter van de VVD-fractie in Roermond. Maar we gaan eerst naar Den Haag, want alle deuren op het Binnenhof mogen dan gesloten blijven. Zoals u weet uh, is er radio stilte en daar houden we ons aan. Het lijkt er toch sterk op dat VVD en Partij van de Arbeid eruit zijn. En zo werd radio stilte gefluisterd. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Van verschillende kanten hebben jullie het naderende akkoord bevestigd gekregen. Is de stemming zo goed dat ze dit wel willen zeggen? Uh, nou ja, daar, daar kan ik weinig over, <laughs> over zeggen. Het is, nee, ze, ze, <laughs> ja, het is niet dat ze spontaan uh, dit, dit begonnen te vertellen. Daar moesten we wel eventjes uh, zo maar zeggen, voor, voor geknokt worden. Maar okay. goed, de, de stemming is eigenlijk altijd, altijd goed geweest. En de snelheid heeft er altijd in gezeten. Dus uh, het is, bedoel, ze zijn gewoon begonnen en ze hebben hard doorgewerkt. En dan uh, lijkt ze zo zeggen, binnen, binnen vijf weken of na vijf weken lijken ze een uh, akkoord te kunnen bereiken, een ja, conceptakkoord. inhoudelijk weten we nog niet zoveel. Over de pijnpunten die beslecht zijn. Betekent het wel dat ze vandaag verder gewoon praten? Ja, gaan we, gaan deze week uh, gaan ze gewoon volop verder. Uh, maandag is natuurlijk een dag zonder, zonder kamervergaderingen. Dus uh, ze gaan deze dag goed benutten. In de ochtend is er een sessie, in de middag en in de avond is er een sessie. Nou ja, en dat, dan hebben ze vaak nog wat meer tijd. Dus dan kan het, weer het nog wel eens uitlopen. Dus ze gaan de hele dag weer uh, hard aan de slag. Ja, en dan gaat dus dat akkoord. Komend weekend horen we naar het Centraal Planbureau voor doorrekening. Hoe belangrijk is die doorrekening? Die, die, ja, die is toch wel heel erg belangrijk. Uh, uiteindelijk wil je dan toch zien met alle maatregelen... die je dan met z'n tweeën bedacht hebt... hoe die in samenhang uitpakken. Wat, wat, ja, hoe, hoe gaat het dan met de economische groei, met de werkgelegenheid? Dat vinden beide partijen natuurlijk heel belangrijk om te weten. Maar goed, de VVD zal uiteindelijk uh, vooral kijken naar de overheidsfinanciën. Loopt dat begrotingstekort snel terug? Kijk, dat is natuurlijk de verkiezingsbelofte van de VVD. Bezuinigen en de overheidsfinanciën op orde krijgen. De Partij van de Arbeid heeft ook gezegd... van ja, wij willen ook bezuinigen en dat gaat... Gaat pijn doen, maar we willen wel die pijn eerlijk eh, verdelen. Hè? Kijk, sociaal en, en, en eerlijk, dat was natuurlijk, eh, dat hoorde je Diederik zelf zo veel zeggen. Dus de Partij van de Arbeid zal vooral heel erg naar die inkomensplaatjes kijken. Wordt de pijn eerlijk verdeeld? Nou, is, is, is dat allemaal goed? Dan kunnen ze erop een klap op geven. Zit er toch ergens nog een onevenwichtigheid in, zoals ze dat al noemen in Den Haag... dan moeten ze toch nog even verder praten. En nou heeft natuurlijk het uh, ministerie van Financiën de ambtenaren hebben... mee zitten rekenen tijdens de onderhandelingen. Maar stel dat er toch nog een financiële tegenvaller op de loer ligt... na het doorrekenen door het CPB. Hebben ze dan nog ergens een, een potje achter de hand om dat gat te vullen? Nou, bij de katshuisonderhandelingen bleek wel... en ik weet niet in hoeverre dat bewust was... maar hadden ze nog een ruime miljard over... Uh, dat hadden ze gewoon nog staan. En toen kwamen dus die CPB-berekeningen terug... en mm -hmm. toen konden ze dus nog wat, wat pijnpunten wegmasseren. Nou goed, daar dat wilden ze er al niet meer aan. Die was toen al weggelopen. Maar het, toen hadden ze wel een marge ingebouwd. Maar ik weet niet of zij dat nu ook hebben... maar het zou heel goed kunnen dat ze uh, ja, wel denken... Van, nou, als, het, als het niet helemaal goed zit... dan hebben we nog ergens een potje over om uh, wat geld uit te geven. Ja, want anders moeten ze opnieuw onderhandelen over moeilijke punt. En dat willen ze waarschijnlijk niet. Ja, kijk, of het dan, of het dan heel moeilijk is, dat, dat, je weet niet waar, waar de pijn zit en hoe je dat kan, kan repareren. Het, het hoeft niet in te houden dat je ook gelijk op de grote dossiers helemaal opnieuw moet beginnen. Mm. Maar goed, dan moet je wel weer even, even gaan zitten. En ze moeten natuurlijk heel veel onderhandelen. Want ik heb, ik heb ook begrepen van kijk, ze willen kijk, ongeveer 15 miljard netto bezuinigen. Maar de VVD wil graag mensen lastenverlichting geven. Nou, dan moet je dus extra bezuinigen om, om dat waar te kunnen maken. En de Partij van de Arbeid die wil natuurlijk wel wat investeren. Kortom, het bruto bedrag wat bezuinigd moet worden. Dat zal om en nabij de 20 miljard euro zijn. Dus uh, ja, ze gaan wel flink bezuinigen. Maar goed, bedoel, als het helemaal niet goed uitkomt... dan schuif je wat met de posten. En ik verwacht niet dat het dan heel lang gaat duren. Hoor. Zo n, zo n, uh, dat bij onderhandelen om het een beetje goed te krijgen. Dat dat mag, wat mij betreft, maar een dag of twee. En ik hoop dat ze zich daar aan houden. Ja, zeg Joost, ik vroeg het vorige uur ook al. Maar toen trad plotseling de radio stilte weer op. Uh, die tijd gaan ja, ze... Vervelend is dat. Ja, eh? ja, ja, dan merk je dat ook eens. Ja. Die, die tijd die ze nu dan over hebben. Want dat moet natuurlijk berekend door, gerekend worden. Uh, hebben ze het al over namen? Zijn ze al in die fase ook? Nou ja, ik, we hebben wel de indruk dat ze eigenlijk vanaf het begin af aan... want dat kwam natuurlijk ook het nieuws naar buiten... dat ze hadden nagedacht over die ministeries. Ja, ik denk wel dat ze met, met namen dan bezig zijn. Inderdaad, als het CPB bezig is... dan kan je daarover eens uh, gaan praten met z'n tweeën. Uh, Bul, dat hebben ze nog niet uh, aan ons verteld... maar dat ligt wel heel erg voor de hand... dat het denken daarover niet uh, stil zal staan op dat mm, moment. Nou, dan verwachten ze zo'n beetje vanaf nu, hè? die namen. Joost? Ik Haar, ga het best doen. Ja, heel goed. Ja. Is genoteerd. Dank je. 14 minuten over 8 is het. Nog een keer naar Rwanda. Over iets meer dan een uur begint het proces tegen Yvonne Bassebia. Het eerste proces in Nederland waarin een Nederlandse staatsburger... terecht staat voor genocide in Rwanda. We praten hierover met haar advocaat, dat is Victor Koppen. Meneer Koppen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, hoe gaat u het proces beginnen als haar advocaat? Laat ik vooropstellen dat we blij zijn dat we eigenlijk eindelijk mogen beginnen. De zaak heeft lang geduurd. Tweeënhalf jaar lang 71 getuigen voornamelijk in Rwanda gehoord. Dus in die zin is mijn cliënt heel blij dat ze eindelijk haar verhaal mag vertellen. Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelingen die nogal somber stemmen. Vorige week hebben we de beschikking gekregen over... een heel belangrijk vonnis van de rechtbank in Kigali, in Rwanda. En dat is een vonnis waarin voor een belangrijk deel dezelfde feiten zijn behandeld... als waar, waar wij over zullen gaan spreken de komende twee maanden. En dat is uh, opmerkelijk, want dat is een, een cruciaal stuk... dat uh, al heel lang in het bezit is uh, geweest van het Openbaar Ministerie. en mm -hmm. Dat ze pas kort voor de zitting uh, hebben over, overgelegd. Dus dat is heel vervelend. Maar hoe luidde dat vonnis? Nou, er zit, uh, daar is een belangrijk onderdeel in... waarin uh, een mede, vermeende mededalen van mijn cliënten uh, wordt vrijgesproken wegens onbetrouwbaarheid van het bewijs. En dat is een, een, een feit dat op onze telastelegging staat. Daarnaast zijn er twee andere feiten die op onze telastelegging staan... en die in Kigali onderwerp zijn geweest van een strafrechtelijk debat. Uh -huh. Dus dat zijn uh, cruciale dingen. Uh, het blijkt dat het OM die, uh, dat vonnis al twee jaar in het bezit heeft gehad... En, uh, wij zijn daar uh, vorig uh, in augustus achtergekomen. De rechtbank heeft opdracht gegeven aan het OM om dat fonds boven tafel te krijgen. Opdracht aan de rechtercommissaris uh, gegeven om dat uh, te zoeken. En uiteindelijk uh, bleek men daarover dus al te beschikken. Uh, nou, ze wilden uh, niet uh, ja. dat u dat ook wist? of Hoe ziet nou ja, u dat? Daar, daar lijkt het op. Uh, en dat zal ik ook vandaag aan de rechtbank uh, melden. En wat wilt u daar dan mee, meneer Koppen? Nou ja, we, kijk, we hebben natuurlijk 71 getuigen gehoord. Uh, 71 getuigen hebben we niet kunnen vragen over de, de overwegingen van de rechtbank uh, over die feiten. Dus het is uh, buitengewoon vervelend dat we daar dus op het allerlaatste moment mee zijn geconfronteerd. Aan de andere dus kant, zelfs, meneer is het Koppen, voor... het verhaal van de ooggetuigen blijft toch hetzelfde, neem ik aan? Zeker, het is, uh, in die zin is het natuurlijk buitengewoon gunstig voor mijn cliënten. maar. Uh, de belastende getuigen, die dus door de rechtbank Kigali als uh, niet betrouwbaar zijn weggezet, die hebben we niet kunnen confronteren met, met, met dat vonnis. En daardoor is de, de waarheidsvinding uiteindelijk uh, veel geweld aan. Maar af. zegt u nou, uh, ik ga om uitstel pleiten, omdat ik dan nog die getuigen weer daarover opnieuw wil horen? Nee, ik ga primair uh, om de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie vragen. Omdat ah. ik vind dat ze dat stuk uh, direct uh, hadden moeten uh, verstrekken aan het allereerste begin toen mijn cliënt in voorlopig hechtenis werd genomen. Ja. En als u die, uh, het openbaar ministerie niet ontvankelijk uh, verklaart, krijgt wat dan? Ja, dan is de zaak voorbij. Uh, en dan uh, is het uh, is, is, zijn we, is via onderzoek uh, uh, in ieder geval voor niks geweest wat het openbaar ministerie betreft ongetwijfeld. Maar dus, zal er dan het... niet een nieuw onderzoek komen en een nieuwe, nieuwe zaak? Nee, uh, een, een niet ontvankelijkheidsbeslissing van de rechtbank is... is in die zin, uh, einde verhaal. Dan ja, valt dan natuurlijk het OM in beroep. Maar dat zou wel betekenen dat het klaar is. Als dat u niet lukt, meneer Koppen, dan uh, gaat de zaak spelen. Ja. Um, er wordt onder andere verdacht van lidmaatschap van het uh, CDR in Rwanda in 1994. Dat is een extremistische partij. Al wordt gezegd dat deze partij een belangrijke rol heeft gestuurd, uh, gespeeld bij het aansturen van de genocide. Klopt het dat uh, mevrouw Bessabia lid was van die partij? Nee, dat klopt niet. Zij heeft dat ook van het allereerste begin betwist. Er is helemaal geen enkel materiaal gevonden, overigens, waaruit blijkt dat zij lid zou zijn geweest. Geen lidmaatschapskaart, geen stuk papier waaruit blijkt dat zij bij die partij betrokken zou zijn geweest. Ze zij heeft gezegd dat ze in het allereerste begin in 1992 een keer bij één of twee bijeenkomsten is geweest in het hm. stadion. Maar goed. En waarom gaat... was ze bij die bijeenkomsten dan? Nou ja dat, Kijk, in, in 1992 eh, is de beslissing genomen dat er meerdere politieke partijen opgericht zouden kunnen worden in Rwanda. Dus zij heeft van haar democratisch recht gebruik gemaakt om bij die bijeenkomst te, te zijn. Mm -hmm. Dat is zelf niet niks, niks verboden. Uh, maar goed, dat was het. Uh, meer, meer dan dat uh, is het niet geweest. Uh, maar goed, OM zegt dat zij een centrale figuur binnen die uh, organisatie of die politieke partij speelde. Okay. Maar nogmaals, daar is eigenlijk geen bewijs voor. Nee, goed, en er speelt ook nog meer. Maar wij wachten eerst maar even af wat er gebeurt met uw verzoek tot niet ontvankelijk uh, verklaren van het OM. Dank, uh, meneer Koppen. We horen ja, later nou. misschien van u. Dank. Ja. Het derde en laatste debat in de Verenigde Staten vanavond tussen Obama en Romney. Hoofdthema, de buitenlandpolitiek, hoort u zo meer over Eerste verkeersinformatie, mistige ochtendspits, Kees Kwaks. Ja, Marcel, die mist heeft voor een drukke ochtendspits gezocht. We zijn er bijna 200 kilometer uitgekomen. Die mist hangt toch steeds in Nederland, wordt wel allemaal wat minder dicht. De provincies die er geen last van hebben is de provincie Groningen... en het grootste deel van het zuidoosten van het land. Spitstroken die dicht blijven zijn de A9, de A13 en de A27... De grootste problemen na een ongeluk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. We zijn bij Beverwijk nu drie rijstroken dicht, vielen vanaf Kastrikum. Nasleep van een ongeluk op de A15, Europoort richting Rotterdam. Zes kilometer tussen Rotterdam-Charloes en Rotterdam-Ijsselmonde. En zojuist weer een aanrijding op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Dat was bij Ravenstein. Twee kilometer vielen vanaf Os. En bij Ravenstein is nu de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De VVD-fractie van Roermond blijft vierkant achter de in opspraak geraakte VVD-wethouder Jos van Rij staan. Vandaag vergadert het college, burgemeester en wethouders van Roermond, over de positie van Van Rij. Die wordt beschuldigd van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie... in een sollicitatieprocedure voor de burgemeester. Rijksgegeertje deed afgelopen vrijdag invallen in de woningen van Van Rij... van zijn kinderen ook, het stadhuis in Roermond... en ook het gouvernement in Maastricht. Jan Puber is vice-fractievoorzitter van de VVD van Roermond. Goedemorgen. Meneer welkom in de uitzending. Het OM eh, is een onderzoek gestart en de aanwijzingen duiden erop dat er harde bewijzen zijn tegen Van Rij. NRC schreef daar ook over afgelopen weekend. Waarom blijven u en de fractie achter hem staan? Nou, omdat wij geen enkele reden hebben, wat de NRC ook schrijft.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 gegaan, of dat hij het althans zo heeft gehoord, zoals NRC het beschreven heeft, namelijk dat um, er twee vragen door Van Rij zijn doorgespeeld die tijdens het sollicitatiegesprek gesteld zouden worden luisteren, dat, dat staat uh, voor ons niet vast. Uh, Peters geeft ook aan dat niet gezegd te hebben. Maar dan verwijs ik even naar uh, het burgemeestersprofiel... waarop uh, punt 1 staat. De burgemeester heeft in relatie tot politie en justitie... affiniteit met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. En dan gaat dat verder. Dat is juist wat in het profiel van deze burgemeester staat. En hij is al burgemeester in Limburg, zit al in de veiligheidsregio in Limburg. Dan gaat het toch niet aan om die man nog zaken te moeten zeggen. Die ja. weet van de hoed en de rand. Kan dat het wij zijn... van een... Ja, Meneer Puber, kan het zijn dat um, Van Rij daar wel over gesproken heeft... maar meer in um, ja, informele sfeer, gezellig aan de bar of zo? Nou, of dat in informele sfeer is en, en gezelligheid aan de bar... als oud-horker ondernemer uh, waardeer ik dat natuurlijk altijd zeer. <lacht> maar de, er is even iets anders. In elke politieke partij, zeker in landelijke politieke partijen... bestaan er... ...lijnen waarin als het gaat om openbare bestuursfuncties... ...kandidaten naar voren worden geschoven en aandacht wordt gevraagd. Hè? Uh, Billy Brood van Beek was uh, bij de VVD in de vorige periode contactpersoon. Als er dan vacatures waren, dan werd daar en wordt daar nog steeds in een partij over gesproken. Dus er zal best een moment van contact geweest zijn, dat ontken ik niet. Nee, maar, maar meneer Puper, als ik u even mag onderbreken... Want, uh... Dat, dat contact, dat moet je toch vermijden? Je moet toch vermijden dat er belangenverstrengeling ja, is? Als, luister, als Van Rijn nou echt contact ge, gehad zou willen hebben, hè, ja. in, in die veronderstelling, want in, in deze suggestieve sfeer gaat het, dan ja. ga je dat in ieder geval al niet doen via een telefoon ja. en anderszins, want ja. als, je, als je iets weet... Maar daar gaat het geluid. niet om. Moet je niet zorgen dat je de schijn niet uh, tegen je krijgt? Kijk, uh, wij nou ja, hebben een nieuwe Dat kunt u, nou, ja, kun je nou wel we zo afdoen, zo maar dat is natuurlijk wel zo. De, de, de schijn hangt nu om hem heen. En ja. dat had hij misschien moeten voorkomen. Vindt u, vindt u dat hij dan goed ja, maar, zorgvuldig gehandeld heeft? Uh, daar, over het algemeen handelt Van Rij heel zorgvuldig. Over en, het algemeen en soms niet? Nou, we moeten luisteren. Wij hebben... Wij hebben uh, een, een heel onderzoek van de commissie zorgdragen En nou lees ik even voor een definitie van, van zorgdrager. Mm -hmm. Van schijn van belangenverstrengeling is dan ook al sprake... als voor het oog van de buitenwereld de suggestie wordt gewekt... dat een mogelijkheid tot, bev tot bevoordeling bestaat. De schijn voor de buitenwereld wordt gewekt. Mm -hmm. Is dat in dit goede land dan reden om iemand aan de schandpaal te nagelen? Nou ja, het, het, het, het, het, dat is juist in deze functie zo belangrijk. Dat bleek. Ik had eerder onderzoek bij Van Rij, over Van Rij... dat er duidelijk een uh, jarenlange schijn van belangenverstrengeling uh, sprake geweest is. Dat dat uh, beperkt ja, de politieke invloed. Heeft het rapport gelezen? Ja, het rapport heb ik gelezen, ja. ja nou, en wat staat er In twee gevallen, en dan en er wordt er nog gerefereerd aan de wijze van aanbesteding... waar een hoogleraar uit Utrecht nog iets van zegt... ja, er bestaat een heleboel jurisprudentie over... en het kan links en het kan rechts uitgelegd worden, ja, hmm. nou... Het zegt dan maar wat schijn van belangenverstrengeling is. Eén ding is uit het rapport, zorgdrager ook komen vast te staan. Er is geen benadeling van de gemeente Roemond geweest... en er is geen bevoordeling van Van Pol geweest. Mm -hmm. Waar praten wij dan over? En in diezelfde sfeer wordt er nu iets gezegd... ten aanzien van Verrij en Offermans. Wij zoeken een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft een profiel gesteld... en een vertrouwenscommissie van zes personen... die heeft unaniem eh, Offermans voorgedragen... Ja. Dan, dan kan ik met suggesties van, er zou wellicht een contact geweest kunnen zijn nee. tussen Van Rij en Offermans. Nou, dan kan ik daar erg weinig mee. Meneer Puber, en, en... Dat, dat is duidelijk. Wat u betreft kan dus Van Rij aanblijven en kan Offermans de nieuwe burgemeester van Roemond worden? Op basis van wat ons nu bekend is, kan Van Rij blijven als wethouder en Offermans kan wat ons betreft ook burgemeester worden. Ja, Puber, vice-fractievoorzitter van de VVD in Roemond. Dank u wel. Zeer graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. En zodra het college begint, uiteraard uh, hoort u daar meer over op Radio 1. We gaan uh, naar uh, de mist opnieuw. Niet alleen op de snelweg, maar ook bij het water, hè, Marno? Ja, wij zijn op een motorflat. En we schuiven door de mist op de Nieuwkoopse plassen. Richting, in de verte zie ik een hijskraan, Wat schijnwerpers, want er wordt hier druk gewerkt. Want als er niks gebeurt, wordt het allemaal moerasbos. Ja, dat is saai. Dat is saai. Ja. Dat, willen we niet. dat willen we niet. En dus wordt het uitgegraven hier. Grote hijskraan, er ligt een persleiding door het gebied hierheen. En we horen het al van uh, de boswachter vanochtend, Arjen Boon. Het gaat tot 2013 door, hè, dat graven. Ja, het is een uh, behoorlijke klus. Uh, het gaat in fases. Ja. We varen langzaam naar de mannen toe. Die in het moeras bezig zijn. Straks na half negen melden wij ons. Het is vijf voor, half negen geweest. NOS Radio 1 Journaal luistert u naar. Palestijnse president Abbas heeft met zijn Fatah-partij een flinke klap gekregen. Palestijnen op de westelijke Jordaanhoofd konden dit weekend... voor het eerst in zes jaar weer naar de stembus voor de gemeenteraden. In veel plaatsen werd Fatah verslagen door onafhankelijke kandidaten. Zoals in Nablus, waar de voormalig burgemeester een monsterzegen behaalde. Correspondent <inaudible> Monique van Hoogstraten volgde hem en zijn aanhangers op weg naar de stembus. Nog tot voor de deur van het stembureau wordt geprobeerd mensen te beïnvloeden. Hier liggen kaartjes waarop één naam staat. Mr. Hassan Ashaka. Hassan Ashaka is lijst nummer één burgemeester geweest van Nabloes. Jarenlang voor Fatah actief geweest, maar hij heeft zich afgesplitst. Hij behoort tot de grootste, een van de grootste families van Nabloes. De zusjes. Voor het eerst dat ze mogen stemmen, wat ze heel bijzonder vinden. Hoe did je voor? De oudere zus heeft voor de voormalige burgemeester gestemd, omdat ze hem kent. Number Oude man met zijn zoon. Zijn zoon leidt hem nu de trapjes af. Ook hij heeft voor de oud-burgemeester gestemd. Hoe de Hij kan mensen helpen, hij kent iedereen. Oh this is Mr. Asashaka. Do you have an indication on uh, the situation for you until now in the parking stations? I believe I know, but I, I prefer to wait and see. What do you know? Well I know my city, my citizens. And? And I believe we'll be there. Hij zegt ik weet zeker dat ik ga winnen. ik ben Nablus. Ik ben al tien jaar burgemeester geweest van Nablus. Dus ze kennen mij. Ondertussen schudt hij handen met allerlei passanten. U bent een gerespecteerd man, zo te zien. Ja, yes, know everybody. Everybody knows me. Ik denk, iedereen. Iedereen kent mij. My grandfather was de mayor van Nablus. Mijn uncle was de mayor van Nablus. De other uncle was de mayor van Nablus. En ik was de mayor van Nablus. Dus het is een company. Yes. Politics politiek here. hier. Yes. En weer wordt er een hand geschud. De grootste familie van Nablus, dat betekent niet groot in hoeveelheid, maar in belangrijke posities. Zijn opa, zijn oom, iedereen is hier eerder ook burgemeester geweest. Why heb you decide to run separately? gaan? Er was met was een interne zaak met vatten. Op de hele Westbank zijn er meer dan 900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 Akkoord, VVD en PVDA op handen, zeggen bronnen. En ziekenhuizen behandelen minder patiënten. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Dorald Meegens. Een nieuw kabinet lijkt niet meer ver weg. De onderhandelaars bereiken waarschijnlijk nog deze week een akkoord. Zo bevestigen bronnen uit beide partijen tegenover de NOS. Over de inhoud is nog niets bekend, want de partijen houden zich goed aan de radiostilte, zegt verslaggever Joost Wellings.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 Ziekenhuizen behandelen veel minder patiënten dan verwacht. Dat blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Sommigen hebben zelfs te maken met een daling van het aantal patiënten... terwijl de afgelopen jaren een groei van 5 tot 7 procent heel normaal was. En de ziekenhuizen hebben zelf geen verklaring... zegt het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Ik zou je graag willen geven, maar die hebben wij niet goed kunnen ontdekken. We hebben in Tilburg dat goed geanalyseerd, goed gekeken... welke uh, terugval het precies is... En uh, ook gekeken of de ziekenhuizen om ons heen dan sterker groeien, de patiënten daar naartoe gaan. Maar we hebben dat niet kunnen vinden. Er is, uh, over het geheel genomen van de ziekenhuizen is er een afvlakking van, uh, van groei. De premies voor de zorgverzekering lijken in 2013 ongeveer op hetzelfde niveau te blijven als dit jaar. Mensis verlaagt de maandpremie komend jaar minimaal met 50, 50 cent per maand. En Mensis is de eerste grote zorgverzekeraar die zijn premie bekendmaakt. Van twee andere kleine verzekeraars die hun premie al bekend hebben gemaakt... houdt één de premie gelijk en de ander verhoogt zijn premie met 50 cent per maand. De kans is klein dat andere zorgverzekeraars er wel voor kiezen... om hun premie aanzienlijk te gaan verhogen. Brand bij een school in Son en Breugel. Drie lokalen gingen vannacht in vlammen op. Een vierde is onbruikbaar door rook- en waterschade. En de school blijft vandaag dan ook dicht, zegt de directrice. Er mag niemand in de school. Er wordt eerst onderzocht of er... Uh... Schadelijke stoffen zijn vrijgekomen of er, uh, ja, hoe, hoe het met rookontwikkeling zit. Uh, ja, alles moet eerst uh, ook door de GGD weer uh, veiliggesteld zijn. Voor de kinderen die echt niet thuis kunnen blijven wordt in Breugel opvang geregeld. De directie is op zoek naar een alternatieve locatie. Het gaat goed met Philips. De omzet en netto winst van het bedrijf zijn in het derde kwartaal gestegen. De cijfers zijn beter dan analisten hadden verwacht. Zowel bij de divisie gezondheid, consumentenelektronica als licht ging het beter. En het komt volgens het bedrijf door kostenbesparingen en een reorganisatie. Onlangs kondigde Philips aan nog eens 2200 banen extra te schrappen. Bovenop de eerder aangekondigde 4500. In de drecht bij Dordrecht is een man aangereden. Hij botste ergens tegenaan, stapte vervolgens uit. Toen hij wilde oversteken naar de vluchtstrook werd hij geschept. Waarschijnlijk zag hij de auto niet aankomen doordat het mistig was. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een internationale wielerunie, UCI, spreekt zich vanmiddag uit over het USADA-rapport, waarin onder andere Lance Armstrong wordt beschuldigd van dopinggebruik. Voorzitter McQuaid maakt dan bekend of de UCI de conclusies uit het rapport overneemt, zegt verslaggever Steven Dalenboud. In eerste instantie is natuurlijk om te weten of de straf wordt overgenomen uh, die Josada aan Lance Armstrong oplegt. En dat is de straf van het uh, levenslange schorsen uit de sport en het afnemen van, uh, van al zijn zeven, waaronder dus uh, de Tour de France, De zeven keer Tour de France. De verklaring van de UCI komt om 1 uur vanmiddag. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Plaatselijk is er ook sprake van dichte mist en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. Nou, in de loop van vanochtend lost de mist langzaam op en het optrekken van de mist gebeurt eerst in het zuidoosten. Het westen van het land uh, houdt het dus nog lang grijs. Vanmiddag breekt uiteindelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen het uiterste noorden en noordwesten moeten rekening houden met een bewolkte dag. Uh, daar wordt het dan ook slechts 15 tot 16 graden terwijl het in Limburg zo'n 22 graden wordt.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 Ah, en de verkeersinformatie. Nog steeds heeft het verkeer in een groot deel van het land last van de mist. Wel wordt het zicht wat beter. Uitzonderingen van de mistgebieden zijn de provincie Groningen en het zuidoosten van het land. Daar is er geen mist. Spitsstroken zijn nog altijd dicht vanwege die mist op de A9, de A13 en de A27. Het was een drukke spits, ruim 200 kilometer. Daarvan is nu nog 125 kilometer over. De langste files, de A2, Den bos richting Utrecht, langzaam rijden en stilstaan tussen Del en Knoop met Eveningen. In het zuiden op de A2 vanaf Utrecht naar Eindhoven tussen knooppunt Empel en Bokstond 9 kilometer. Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen gaat het langzaam. Het hele stuk tussen Beverwijk, Oost en knooppunt Raasdorp. Vanuit Den Haag naar Rotterdam 7 kilometer voor de afrit Berkel en reis. De A15 vanaf Rotterdam naar Gorkem, tussen Alblasserdam en Sliedrecht 9 kilometer. En daarna sleep van een ongeluk op de A28 Zwolle Amersfoort. Daardoor bij Amersfoort 7 kilometer.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 Goedemorgen, het is 10 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest. Over twee weken, 6 november dus, de verkiezingsdag. Correspondent Wessel de Jong reist door het westen van de Verenigde Staten... en verdiept zich in de onderwerpen die centraal staan in de campagne. Het laatste presidentiële debat vanavond in Florida gaat helemaal over de buitenlandse politiek. En ongetwijfeld zal ook de moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Libië weer een rol gaan spelen. Romney wijt de aanslag aan Obama's mislukte Midden-Oostenbeleid. Op een herdenkingsbijeenkomst voor ambassadeur Chris Stevens in San Francisco... willen nabestaanden niks weten van politiek. Een vrouw, een vrouw die ik met with. Dat is haar zoon. Ik uh, ken de moeder van Chris Stevens uh, ken ik goed. Twee oudere mensen hier op weg uh, naar het gebouw waar zo meteen de plechtigheid gehouden wordt. Wat vinden jullie van de huidige politieke discussie rond zijn dood? Zijn ouders wilden het heel persoonlijk houden, maar je kan het niet. Dit is niet alleen een politieke, maar een soort of historische het is een, een hele politieke discussie geworden, terwijl zijn ouders dat juist niet wilden. That's the way it goes. Ja, zo gaat dat kennelijk. Deze man wilde duidelijk geen oordeel over uitspreken, over die discussie. En Chris was a fine fellow. We saw him just before he left. We sent him off and everybody said, Be careful over there. And he said, Oh, I have lots of security, no problem. Vlak voor zijn vertrek overigens naar Libië heb ik Chris Stevens nog gezien. Geweldige vent. So, it was very touching when we heard that. It was very difficult for us. Echt een schok toen ik hoorde wat er gebeurd was. En zijn vrouw verschuilt zich nu een beetje achter hem. Because I'm just so very sad. It's hard for me. I've known him since he was a baby. Ik vind het moeilijk om wat over te zeggen. Chris, ik kende hem al als baby. Lovely man, lovely man. Thank you God that Christopher developed the heart of a peacemaker. De dominee dankt de Heer dat hij van Stevens een echte vredestichter heeft gemaakt. Evenals het it was ultimately tested on the day of the echo of 9/11 2001. Hij werd op de proef gesteld tien jaar na 11 september. In, the crucible flame of theocracy and democracy. In het kruisvuur van theocratie en democratie. All we the river, have to rule were angels I don't think there was anything that Chris Stevens didn't know Professor Douglas Kmek is voormalig Amerikaans ambassadeur op Malta vlakbij Benghazi dus Stevens kwam bij hem langs op weg naar Libië Have there been made intelligence mistakes failures what is your judgment Well, I think we're een get a full and ample report and I think the report is probably going to say that it would have been advisable to have additional security. Er komt natuurlijk een volledig onderzoek naar de dood van Stevens. Maar ik kan al voorspellen wat erin staat. Namelijk dat de veiligheidsmaatregelen te wensen overlieten. I suspect that the report may even say that some of the optimism was optimism of of the maar dat de optimistische inschatting van Stevens zelf ook een rol heeft gespeeld, zegt Kmeck. Die niks gelooft van de algemene wijsheid dat buitenlandse politiek geen rol speelt in Amerikaanse verkiezingscampagnes. When it has an influence, will it be negative voor Obama. It will be portrayed as a negative. I think the American people are smarter than the. Obama's tegenstander probeert Benghazi negatief uit te leggen, maar ik denk dat de Amerikanen slim genoeg zijn om daar doorheen te kijken. I think we're still going to see this until the final moment before De dood van Stevens zal een punt van discussie blijven in de campagne tot de laatste stem is uitgebracht. Maar Kmek hoopt dat de president het debat vanavond kan verbreden... en kan duidelijk maken wat hij allemaal heeft gedaan... om de vrede in het Midden-Oosten dichterbij te brengen. Hoorde u van Wessel de Jong vanuit San Francisco. Vanavond dus het laatste debat tussen Obama en Romney. Daar wordt hij uiteraard morgenochtend alles over in het Radio 1-journaal. Het is kwart voor negen. We gaan gauw naar Maino Remmers. Want die is van de boot af inmiddels tot aan je knieën in het sompige veen. Of niet, Maino? Ja, bijna wel. Het is heel raar. Het is alsof je op een verenbed loopt. Het is allemaal veenmosplanten. Allemaal op elkaar gaan groeien. En dat wordt een soort dik pakket... En daar lopen we overheen. Hieronder zit gewoon water. Als we hard springen, springen we er doorheen. Ja, als je stevig springt, zou je er doorheen kunnen gaan. Tril, ik tril helemaal, ja. ja. En wij zijn met de flat door een, een soort dolhof gevaren van rietkragen. En dan komen we terecht bij een groot groen monster op drijvende rupsbanden. Een kraan die hier hap naar hap uit eeuwenoud moeras neemt. Ah, ja, dat, uh, dat noemen we een moeraskraan. Die is uh, speciaal ontworpen om in dit gebied uh, uit, uit de voeten te kunnen. Matthijs Timmer is dit projectleider van het Hoogheemraadschap Rijnland. Die dit werk hier laat uitvoeren. Dit alleen al kost 1,5 miljoen euro. En waarom? Omdat dit voormalige veengebied, ja, hier is verstoken helemaal volgegroeid is. Ja, dit, dit gebied hier is verland. De petgaten die hier in het verleden zijn gegraven, die, uh, die zijn dichtgegroeid. En die graven we nu weer open om uh, het verlandingsproces weer uh, opnieuw te laten beginnen. Er komt er lucht af, want elke hap grond, plantenresten, prut eigenlijk, dat, daar komt ook gas uit. Het stinkt, hè? Alsof u een enorme scheet hebt gelaten. Ja, het stinkt zeker, maar dat komt ook, het is natuurlijk heel oud. Uh, het is een proces van honderden jaren over het algemeen. En er zitten gassen in, dus die, die, je ruikt letterlijk die gassen, die vrijkomen nu. Elke schep dampende prut verdwijnt in een soort monster wat er naast ligt. Het is een shredder. Dat is een shredder. En die shredder die hakselt die grond helemaal fijn. En die zorgt ervoor dat het materiaal wordt verpompt naar een ander deel van het gebied. Want er ligt een rubberen slang aan, een ja. soort pijpleiding. Die ligt helemaal door het gebied heen. Ja, en waar laat u het dan, die prut? Uh, dat wordt verpompt naar het gebied uh, helemaal in het oosten van het plassengebied. Dat, uh, dat noemen we hier de pot. En daar uh, worden leghakkers hersteld. En uh, dat zijn langgerekte stukjes land. Die zijn in het verleden uh, ontstaan bij de vervening, Maar die breken af als gevolg van de slechte waterkwaliteit. En wij zijn nu bezig om die leghakkers weer te herstellen... zodat ze weer uh, terugkomen in het gebied. Want dat is het punt, hè? de waterkwaliteit. En daardoor verdwijnt er van alles. Als je niks doet, wordt dit vanzelf een moerasbos. Dat is ook wel mooi. Maar dan hebben we geen harlekijnorgens meer. Geen groenkolorges, geen snor- en baardmannetjes meer. En dat wilt u niet. Nee, zo'n gebied is uh, gebaat bij afwisseling. Uh, daardoor krijg je een diversiteit aan planten en vogels. Dus moet je het afgraven. En als je het weer afgraaft, dan kan eigenlijk de natuur weer vanaf nul zich weer helemaal gaan ontwikkelen op deze plekken hier, bij die petgaten. En het komt allemaal door te veel stikstof, onder andere van de boeren, van de kunstmest, maar ook van de vogels, omdat ze schijten. Nou, want uh, dat wil ik heel graag benadrukken. De natuur zit ons soms zelf wel eens in de weg. Want dat gebied waar uh, Matthijs het net over had, de Pot... daar is het een aalscholverkolonie die voor de meeste defosfatering zorgt. hoor. Om eerlijk te zijn. Het moet minder gepoept worden door de <lacht> natuur. En ondertussen scheppen de mannen door eeuwenoud veen heen. Ik ben nu of ik nog een veenlijk tegengekomen. Of een dwaallicht. Want het is een beetje touwerdappert weer. Ook een heel erg hardnekkig probleem. Donoren die zijn heel hard nodig. En dat moeten er veel meer worden. Hoort u zo meteen meer over. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Een ander hardnekkig probleem is de mist vanochtend. Ja. En de deze ochtendspits Marcel. Nou, die heeft het verkeer in een groot deel van het land de hele ochtend bezig gehouden. Nog altijd zijn spitsstroken dicht. De A9, de A13 en de A27. Heel langzaam beginnen de zichten overal wat beter te worden, maar ze liggen toch voor een groot deel nog ergens tussen de 100 en de 200 meter. De spits die is uiteindelijk 200 kilometer file waard geweest. Dat is veel voor maandagochtend met een deel van Nederland nog met herfstvakantie. En de langste file staan nu nog op de A2 Den Bos richting Utrecht, tussen Waardenburg en Evelingen, over ruim 17 kilometer langs een breide en stilstaan. Ten Bos richting Eindhoven, de A2, tussen Vught en Bokstel, 7 kilometer. Daarna van een ongeluk op de A9, vanaf Alkmeij naar Amstelveen, voor het knooppunt Polderplein 7 kilometer. En de nasleep van de aanrijding ook op de A28, zullen richting Amersfoort. En daar staat bij Amersfoort nog vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Meer omzet en meer winst voor elektronica-concern Philips. In de drie divisies waarin Philips actief is, namelijk gezondheid, consumenten-elektronica en licht, gingen de zaken erop vooruit. Een jaar geleden was er nog een miljardenverlies en werd een grote reorganisatie ingezet die kosten moet besparen. En bijna 7.000 banenkosten. We gaan erover praten met de topman van Philips, Frans van Houten. Meneer van Houten, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Leg dat eens uit. Hoe kan het dat, um, nou, dat er toch zo snel een stijging van omzet is te zien bij Philips? Uh, Zo'n 15 maanden geleden hebben we het uh, Accelerate-programma bij Philips gestart... Uh, dat behelst een aantal zaken. Uh, ten eerste uh, een omslag van de bedrijfscultuur, waarin we ondernemender willen worden. Uh, ten tweede uh, het versnellen van uh, het introduceren van nieuwe innovaties naar de markt, innovaties uh, bij uh, gezondheidszorg bijvoorbeeld. Uh, de, de diagnostische scanners, waarmee je uh, uh, ziektes eerder kunt opsporen. Mm -hmm. Of in de consumentendivisie, uh, de nieuwe Senseo uh, Sarista, waarmee je uh, verse koffie kunt zetten. Of de home cooker, waarin we samenwerken met, uh, met Jamie Oliver. Ja. Uh, waar we ook kijken, hele uh, uh, spannende uh, ontwikkelingen... En doordat we dit sneller naar de markt brengen, kunnen we ook sneller groeien. Ja, maar als u bijna 7000 banen schrapt... dan um, moeten we toch concluderen dat u al die jaren met te veel mensen... hetzelfde werk heeft gedaan, of niet? Um, we hebben inderdaad uh, een, een te hoge uh, uh, indirecte kostenstructuur bij Philips. Um, of het nou in uh, informatietechnologie is... of in allerlei supportfuncties of in de gebouwen... Uh, we, we dragen nogal veel overheadkosten met ons mee... En dat gaat dan ten koste van uh, een hogere investering in innovatie en uh, in marktontwikkeling. Dus we zijn bezig uh, binnen het Accelerate-programma met een transformatie... waarin we uh, uh, Philips uh, uh, in betere shape gaan brengen. Uh, daar maken we goede voortgang mee. Uh, en dat leidt ertoe dat we zowel uh, salesgroei zien, maar ook een betere uh, winstgevendheid. Ja, maar, Meneer Van Houten, nog even hoor. Die winstgevendheid, zit hem dat dan vooral in die, in die pan? In dat koffiezetapparaat of vooral in die kostenbesparing? Nou, we zien beide. Kijk, uh, ik denk dat we het allemaal met elkaar eens kunnen zijn... dat de economie wereldwijd niet zo heel goed gaat. Uh, Europa, daar krimpen we zelfs. Uh, maar doordat we ondernemender ons opstellen, kunnen we groeien. Dus u, in verkoopt de dus kwartaal... echt ook, u verkoopt dus echt ook nog meer? Ja, in het de derde kwartaal hebben we 5% uh, uh, meer salesgroei uh, laten zien. Uh, en in alle drie de sectoren. Uh, en tegelijkertijd natuurlijk, met een hogere productiviteit, lagere kosten, is de winstgevendheid ook nog eens verbeterd. Ja. Maar ik vind het heel belangrijk dat we uh, gaan groeien met Philips. Want we moeten vooruit, ik, er zit een enorme potentie in dit bedrijf. Um, over de komende jaren is er nog veel te doen. Um, maar ik wil graag een virus bouwen waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Een virus wat bijdraagt aan een gezondere en een uh, meer duurzame wereld. Uh, alle drie onze sectoren hebben een enorme groeikansen. Zou u ook willen bijdragen aan een sterkere groei van de economie in Nederland? Want u heeft bijvoorbeeld ervoor gekozen om uh, Lightning in Roosendaal naar Polen te verhuizen. Um, zou u er ook andere keuzes in dat opzicht... Kunnen maken in de toekomst dat u. Want Nederland heeft ook last van de stijgende werkloosheid, net als in de rest van Europa. Uh, ziet u daar ook verantwoordelijkheden voor, voor het, uw bedrijf als Nederlands bedrijf? We zijn een Nederlands bedrijf, we zullen altijd een Nederlands bedrijf blijven. Uh, we zijn sterk uh, uh, gecommit aan, aan dit land. We doen uh, meer dan 70% van onze research en development in Nederland. Mm -hmm. uh, we hebben uh, ruim 15.000 medewerkers. Ja, maar het verplaatsen van leiding naar Polen gaat wel door. Uh, ja, maar dat moeten we ook eventjes in het kader zien van iets anders. Uh, we zijn uh, met LED-verlichting ruim 50% gegroeid in het derde kwartaal. Dat is fantastisch. Dat laat mm. ook zien hoe goed we dat doen in energiezuinige ledverlichting. De keerzijde daarvan is dat de traditionele, de conventionele verlichting... zoals TL-buizen die in Roosendaal gemaakt worden... dat daar veel minder vraag naar is. En daar zullen we de capaciteit moeten afbouwen. En over de komende jaren zal dat zelfs uiteindelijk helemaal verdwijnen. Ja, Maar die kunt u dan toch weer uh, op een andere manier door te investeren in nieuwe technologie... Uh, daar opnieuw uh, werk voor, voor creëren in Nederland? Of zie ik dat verkeerd? Eh... Uh, wij zijn altijd op zoek naar, uh, naar uh, nieuwe innovaties. En als we dat in Nederland kunnen doen, dan staan we er helemaal voor open. Ik zou eventjes willen refereren aan de fabriek in Drachten, die recentelijk nog door de New York Times is bezocht. Mm -hmm. Als voorbeeldfabriek voor eigenlijk hoe we werk uh, kunnen in, in, in Europa of in Nederland kunnen houden. Uh, het is een geautomatiseerde fabriek uh, dat voorkomt dat we het naar China moeten brengen. Uh, dus produceren uh, in, in Nederland, dat kan. En dat willen we ook blijven doen. Ja. Uh, en een dracht is daar een mooi voorbeeld van. En meneer Van Houten, als u zegt... nou ja, we willen hier dat in Nederland zeker blijven doen... wat verwacht u dan in dat kader van het nieuwe kabinet? U hoorde het al eerder van Joost Vullings. Het is er bijna. Hoe zou, hoe zou u gestimuleerd kunnen worden? Uh, kijk, Europa is, een, uh, is eigenlijk een hele machtige regio... met meer dan 500 miljoen mensen. En toch voelt het niet zo... Uh, en dat komt omdat we ons in Europa uh, niet sterk hebben georganiseerd. Uh, we zullen Europa verder moeten integreren en er zal stabiliteit moeten zijn. Dus en u dan, vindt dat Nederland zich daar uh, moet voegen en zich niet zo moet afwenden van Europa? Nederland uh, moet zich daar uh, uh, ook de schouders onder zetten. Als we met elkaar zorgen dat Europa uh, uh, stabiliteit terugkomt en dat we inzetten op onderwijs en ondernemerschap... Dan kunnen we laten zien dat Europa hele mooie dingen kan doen. Ja, maar heeft u dan nu het gevoel dat, dat we daar nog niet aan toe zijn, dat we stilstaan in Europa? Uh, ik denk dat we een moeilijk jaar in Europa achter de rug hebben met uh, veel confusie, uh, uh, ook in Nederland. Ik ben blij met uh, de uitkomst van de verkiezingen. Ik hoop dat er zo snel mogelijk een uh, nieuw kabinet komt uh, wat aan de slag gaat uh, om uh, ondernemerschap, bedrijvigheid uh, vooruit te stoten. Want uiteindelijk is dat de enige manier om uh, de welvaartgroei uh, te laten terugkomen. Topman van Philips, Frans van Houten. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Goedemorgen. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal... kijken we nog even naar het belangrijke wielermoment... van later vanochtend. Namelijk een reactie van UCI, wielorganisatie... op het rapport rondom dopingaffaire en Lance Armstrong. Ja. En we hadden u nog, de donorregistratie. De Donorweek beloofd krijgt u natuurlijk na 9 uur. Blijft u luisteren.